7 uur in Montserré met het NMS-journaal. De Spaanse politie denkt dat de aanleiding voor de moord op Ingrid Visser... en Lodewijk Severijn een zakelijk conflict is. De politie denkt niet dat de twee zijn ontvoerd... maar in de flat van een van de verdachten zijn omgebracht. De Nederlanders zouden de drie mannen die in de zaak zijn opgepakt... persoonlijk hebben gekend. Vannacht werden twee lijken gevonden in een citroenboomgaard... vlak bij de stad Murcia, waar de twee Nederlanders voor het laatst zijn gezien. De doden zijn nog niet officieel geïdentificeerd... maar het is vrijwel zeker dat het om Ingrid Vissen en Lodewijk Zevenrijn gaat. Willem Holleder wordt opnieuw verdacht van betrokkenheid bij afpersing. Hij werd vanochtend opgepakt bij een grootschalig onderzoek... naar een misdaadorganisatie. Die wordt verdacht van witwassen, afpersing, zware mishandeling... vuurwapenbezit en handel in harddrugs. In totaal zijn er zeven mannen en drie vrouwen aangehouden. Holleder is niet de hoofdverdachte. Dat zijn twee mannen uit Beverwijk en Hilversum...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 BB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Tussen klein Kleinpolderplein en delft -Zuid, 7 kilometer. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken open. Op de A13 richting Rotterdam bij Delft-Zuid 2 kilometer. Daardoor is het wat vastgelopen op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Morgen zijn vliegstuk...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 De NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste documentairemakers van het land... die gefascineerd is door de rafelranden van de samenleving... en het gevaar nooit schuwt. Maar nu komt hij met een zoektocht naar een weggestopt verleden... in wat hij zelf noemt zijn belangrijkste film ooit over zijn broer die op 22-jarige leeftijd overleed. Mijn geniale broer Harry. Hier is Roy Dames. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, uh, Roy, en je broer stierf toen hij 22 jaar was. Jij was toen 21. Um, maar je bent zelf ook een paar keer dood gegaan. Ja, een paar keer, één uh, keer. Bijna. <laughs> Eén keertje in elk geval, dat was bijna. Tijdens opnames van de meiden van de Keilerweg, dus de meiden op de prostitutiezone in Rotterdam, uh -huh. kreeg ik op een gegeven moment een uh, klap op mijn hoofd. Uh, ik weet het niet meer, uh, want het schijnt als je dus een klap op je hoofd krijgt, dan, uh, en je bent vijf uur uh, weg uit je geheugen, dan is precies door de helft moet je dat nemen, dus tweeënhalf uur uh, nou, t, ik herinner me half negen nog. En ik herinner me één uur of zo nog. Dus het moet ongeveer om elf uur gebeurd zijn. We hebben het uitgerekend. Tenminste, ik heb het uitgerekend. Wacht, hey, is het heel stom dat ik hier niets van snap? Ik bedoel, nou, vijf... als, je, als, ja. je dus, als je dus... Je krijgt een klap op je hoofd. Ja. Je raakt in coma en je wordt wakker. En eh, je gaat bij jezelf na van... Hé, hey, ik herinner me nog van die avond half negen. Ja, ja, ja, ja. En ik word om één uur wakker... Dan moet je of dat... twee uur? Ja. Uh, dan is dat uh, drieënhalf uur, vierënhalf uur. Uh, dan moet je dat door twee delen. Dus uh, twee uur en uh, een kwartier. Ja. En dat moet je dan bij half negen optellen. Dus twee uur, is dus half tien, half elf. Kwart voor elf. Ja. Ongeveer kwart voor elf heb je die <laughs> klap op je hoofd gehad. Ah, en weet geen je. idee wat, waar, wie, hoe. Nee, het is... Uh, op de Keilenweg. In op geval. de Keilenweg. Je was aan het filmen daar. Op dat ja, moment. ja, maar ik moet je zeggen... Ik weet dat ik, weet dat ik aan het filmen was. Uh, maar ik was behoorlijk... Uh, uh, weet je, ik dacht... Uh, wat kan mij gebeuren? Wie doet mij wat? Ik liep er al een tijdje rond. En uh, ik gebruikte ook drank... Dus je dronk om, tijdens je werk? Ik dronk tijdens mijn werk. Ja, dus, is, uh, dus uh, je moet je voorstellen... Uh, ja, dat kan helemaal niet als documentaire maken. Nee. Maar goed, uh, ik deed dat. Want Een probleemgeval ik, zou je bijna zeggen. Uh, nou, dat was ik ook. Dat kan je best stellen. Uh, toen uh, en uh, ja, bijvoorbeeld Angelique, uh, die uh, ben ik vorige week nog geweest. Angelique, die, die nam een trip, weet je, snuiven en uh, van alles ja. in mijn auto. En ik zat daarnaast en ik had de klaar, dat weet ik nog, een klein flesje whisky. Zo uh, wabbes. Uh, nou, dat vonden ze natuurlijk wel eigenlijk heel goed, die meiden, want uh, het was niet zo van een filmmaker die. Geen afstandelijke Geen afstand, nee. er, als ik was. Als zij een trip namen, precies, nam jij een slokje. Nou ja, een beetje overdreven, maar daar kwam het uh, vaak wel op neer. Mm -hmm. En uh, die ochtend dat dat ongeluk gebeurde, of die klap op mijn hoofd gebeurde... toen ben ik naar het ziekenhuis geweest, want uh, nou, je ziet mijn vinger. Deze nagel is een beetje raar. Ja. En uh, ik had een absces, wat waanzinnig veel pijn deed. Dus ik had twee nachten niet geslapen na de eerste hulp, Het eerste wat ik deed in Rotterdam. En uh, ik werd ter plaatse geopereerd. Dus, nou ja, weet je, nagel eraf. Uh, Dingen erop, uh, verband erop. En uh, ik weer draaien. Nou ja. Maar de verdoving, die ging weg. Dus het <laughs> deed ontzettend zeer. Dus wat, wat dacht ik, Jezus, ik moet draaien. Maar uh, uh, laat ik maar een halve fles whisky kopen, een paar slokken. En ik voel het niet zo. Dat is eigenlijk. Weet je, voor. Zo is de aanleiding geweest. En. Uh, hoe, hoe oud was je toen? W ah, het, is, uh, het was in 1999. Ik ben nu 59. Dus dat is uh, 13 jaar geleden. Dus toen was ik. Uh, uh, ik ga niet meedoen, maar ergens. <laughs> 46. 46. 46. Ja. Ja. En sindsdien drink je niet meer, want je hebt het ook Nou, wel... ik hmm. moet zeggen, ik heb een aantrekkingskracht tot alles wat lekker is. Ook taart, ijs, dat weet mijn vriendin. Alles wat lekker is, daar kan ik niet van afblijven. Wordt het iets minder. Uh, en uh, wat vroeg je nou? Sorry. Nou, sindsdien drink je niet meer. Maar je... Nou, heel af en toe, maar vrijwel niet meer, kan je wel zeggen. Vrijwel niet meer, want wat ook nog enigszins helpt... Ik kan niet tegen drank, dus als ik... Eén of twee peelsjes op heb. Ga jij rare dingen zeggen? Ja. ja. ja. En, ik en je heb bent wat dus zeer verslavingsgevoelig, rare... begrijp ik ook, uit dit relaas. Ja, maar alles, hè. Dus ja, dat moet taart, ik wel eten. Ijs vind ik heel lekker. En uh, drank, uh, ja. Nou, het gevolg vind En dat vind je ik dan toch nog zo ver bent gekomen... dat Joost Prinsen jou een van de beste is? Ja, ik liet, van het, ik liet het nooit zo ver komen. Want ik heb heel wat mensen in mijn omgeving... aan de drank gezien, gefilmd. Er zijn ontzettend veel mensen overleden. Zit ook in die film. Uh, dus ik heb gezien hoe het niet moet. Mm -hmm. <laughs> Tenminste, als je doordringt. En ik ben geen in die zin, weet je, als je een alcoholist denkt, dan denk je aan twee kratte pils plus een flesje neven erbij. Ik onderbreek jou even, want okay. ik krijg door dat er nieuws is vanaf uh, Roland Caros. Oké. Okay, uh, een... Mar Marco Brasser zit daar. Ja. Ja, zojuist de afgelopen de partij van de tweede Nederlander die vandaag in actie kwam, Robin Haas. Hij speelde tegen Kenny de Schepper, dat is een Fransman. Een Belgische naam, heeft een Belgische vader. En Robin Haas is door, dat is mooi nieuws. Zwaar bevochten zegen voor de Nederlander in 4 sets. 6-4, 7-6, 2-6 en hij wint de laatste set met 6-3. Uh, naar Igor Seisling uh, vanmorgen is dus ook uh, Robin Haase door naar de tweede ronde hier op Roland Garros. Mark Brasser, dankjewel. En als er nog meer nieuws is vanaf Roland Carros, horen we dat van Mark Brasser. Goed, uh, u luistert naar uh, Kunststof. Vandaag is Roy Dames onze gast, hij is documentairemaker. En uh, u kunt uh, reageren op het gesprek. Uh, ga naar radiokunststof.nl of reageer via Twitter. Hashtag radiokunststof. Roy Dames is uh, documentairemaker uh, met tot nu toe... Eigenlijk maar één thema, namelijk de onderkant van de samenleving. Ja, dat hoorden we er net al. Ja. Ruige types, zwervers, verslaafden, loverboys, de sekspolitie. Ja. Je hebt het allemaal gezien, je hebt het allemaal gefilmd. En, ja. uh, nou, in 2010 was je hier trouwens eerder te gast, maar je bent het ik ben Foute nog een vrienden, keer eerder ja. geweest ja. met de macro's. Ja. Foute vrienden, dat ja. was in 2010. Fop. Maar in jouw. Uh, Nieuwste film gaat het over hele nette mensen. Ja. Parochianen die treuren om het einde van hun kerk. Ja. En wetenschappers, sterrenkundigen. En de film van Rooie Dames zelf. Ja. De familie, bedoel ik, van Rooie Dames zelf. Ja. Uh, je moeder, je zussen. Uh, maar het gaat bovenal over jouw broer Harry. Mijn ja. geniale broer Harry. Ja. Zo heet de film dan ook. En ja. over jouzelf. Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja. Harry is er alleen niet meer. Nee, Al jammer. heel lang niet meer. Ja, heel jammer. Uh, bijna 40 jaar geleden is hij ja. gestorven. Ja. En hij was toen 22 jaar. Wat ja. deed jouw besluit om een film te maken... over uh, een broer die al zo lang dood is? Nou, het is... Uh, wat deed mijn besluit? Ten eerste een deel van mijn uh, gedachtengang... Uh, uh, communicatie met uh, het mystieke, zou ik maar zeggen... Uh, was wel met Harry. Ik vroeg af en toe wel van... Uh, zo in mezelf van... Uh, wat zou je ervan vinden? Of uh, als ik weer iets verkeerds had gedaan, zoals te veel had gedronken of wat dan ook. Mm -hmm. uh, zei wel, ja, sorry, uh, weet je, ik heb het niet zo bedoeld. Of ik had een soort interne communicatie en ik had rotdromen ook over hem, zelfs tot nu toe. Dus echt uh, nachtmerries, kan je wel noemen. En wat voor dromen dan? Nou, nou ja, een je... beetje. Uh, uh, ik stond, uh, hij was overleden en hij stond bij de, uh, hij zat in die kist opgebaard. En uh, ik stond bij die kist, uh, beide keren natuurlijk. En op een gegeven moment werd ik weggetrokken door mijn tante. Dat was toen zo in die buren in die tijd. Hè. Ik bedoel, Je beschrijft nu niet een droom, maar de werkelijkheid. Ja, maar mm -hmm. daar heb ik dus veel over gedroomd dat hij uh, opgebaard lag. En uh, het was een verschrikkelijk gezicht. En ja, ik stond er als, uh, uh, weet je, wat gebeurt hier nou? Ik, be ik begreep er helemaal niks van. En uh, nou, over de, daar dus over, dus dat ik toen naast die kist stond... en ik kon geen afscheid van hem nemen. Nou, dat, uh, daar droom ik dus uh, veel over. Hm. Eigenlijk die... Uh, tot, tot en met nu. Veertig ja, jaar een, uh, lang ja. is die aanwezig. Ja, ja. in mijn gedachten. Ja, ja. En, en als je het hebt over uh, communicatie, je spreekt hem aan... Je, je, op momenten ja. dat het niet goed gaat met je. Ja, maar ook Zoals als ik... Zoals een ander pit eigenlijk. Ja, dat zou je wel kunnen noemen. Maar ook op het moment uh, uh, dat ik dingen doe... die ik eigenlijk verkeerd ben, maar toch doe. Het uh, vlees is zwakker dan het... Uh, je, je weet wel die uitdrukking. Ja. Dus ja, uh, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Uh, ik ben katholiek opgevoed... En, en nou, ik heb behoorlijk gezondig, uh, zou je kunnen zeggen. Maar ja, daar heb je in het katholieke geloof natuurlijk de biecht. Dus ja. het is vrij simpel. maar ja in die En zin... de biecht heb jij opzij gezet en Harry kwam daarvoor in de plaats. Ja. Ja? Ja. Nou, je, je moet je niet voorstellen, ja, sorry, maar ik dacht wel, shit, uh, sorry Harry. Of zoiets, ja, dat hm. had ik. Hm. En uh, ja, mijn, dat, dat zit natuurlijk ook in de film, uh, uh, hij overleed. En ik dacht, jezus, wat moet ik nu doen? Uh, ik wist niet wat ik wilde worden. En ik dacht, ik ga naar de tropen. Om natuurlijk weg te zijn uit Nederland. Maar ook om arme mensen te helpen. Weet je. En... Uh uh, ja. Zullen we eerst even, de, ja. de, de film. Okay. Want de, de, uh, je, je besloot dus een, een film te maken over Harry... omdat hij nog zo aanwezig was Klopt. in jouw Ik gedachte. kon er niet onderuit, ja. laten we het zo zeggen. Uh, stap je dan naar een producent en zegt... Uh, hier is Roy Dames... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Het ging zo niet, ik zal je vertellen. Ik kreeg een telefoontje... Van mensen van de kerk, uh, Beds van Rookhuizen, een van de actievoerders om die kerk open te houden. Jullie oude kerk? In onze Beverwijs oude kerk, waar jullie vandaan die nog komen. steeds geopend is. Ja. En de Goede Raad. De Goede Raadkerk. En uh, nou, daar ligt onze jeugd gewoon. Wij, dat, dat geloof in die kerk was altijd aanwezig. En uh, dus toen zij opbelde, uh, zei ze: Ja, zou je een film willen maken, eventueel over onze kerk? Want dat kan met de publiciteit helpen tegen sluiting. Ja, weet je, ik wist al het antwoord natuurlijk. Dus ik zei, ja, nee, prima, ik kom langs. Dus ja, rol... was je daar gelijk, ja, dat meteen... is toch wel het laatste waar je aan denkt. Gezien het thema dat jij behandelt Nee, maar ik deed het meteen omdat ik een, uh, ja, een soort, uh, wat je bij veel mensen hebt van mijn leeftijd, die hebben een hekel aan de kerk. Dat heb ik nooit gehad, dat gevoel. Mm -hmm. Ik heb altijd een soort, terwijl ik mijn twijfels heb natuurlijk, een soort thuisgevoel, en vooral met die kerk, uh, en ik heb de pastoor die daar werkt. die mijn, die, uh, mijn zus gedoopt heeft. die er al 50 jaar zit. die heb ik, uh, ik geloof, 15 jaar geleden benaderd. om een film over hem te maken. Over hem? Ja. En waarom? Ja, weet je, die mystiek. Je moet je voorstellen, wij zaten altijd na het altaar, altaar te kijken. Net zoals je naar een theater kijkt. Mm -hmm. En wat me altijd gefascineerd heeft. Is wat er achter plaatsvindt. Dus achter dat altaar. Uh, wat er... Uh, wat er uh, ge, ge, ge, achter de kerk was een uh, kerkhof. Daar ben ik nog nooit geweest. stond een grote heg omheen. En ja, ik dacht. Hoe zit dat in elkaar? Uh, hoe zit het in elkaar? Die plaatsen waar je in je jeugd nooit kwam en nooit mocht komen. En ja. waarvoor je bang was of bang, nou, dat is wat. Dus er kwam een telefoontje van, uh, ja. van die kerk, van we ja. moeten sluiten. Ja. En jij dacht onmiddellijk, oké, okay, daar wil ik wel een film over uh, Daar maken. wil ik een film over maken. Maar wie wil die film zien? Over die ene kerk Nou, die misschien... uh, precies, want ik geloof dat 2000 kerken uh, gaan sluiten... wat ik over het nieuws hoorde. Maar uh, ja, ik ben er naartoe gegaan en ik ben meteen begonnen te filmen. En, uh, Jij draait zelf, hè? Ik draai zelf. Ja. Dus ik begon meteen te draaien, want ik zag het meteen zitten. Maar iemand anders die niet daar opgegroeid was... die had waarschijnlijk gezegd, uh, uh, dus niet, bekijk het ja. maar. Maar ik begon meteen uh, te draaien en er ontwikkelde... ik weet er heel veel van hoe het zit, cultureel, so uh, sociaal. Uh, het heeft een hele achtergrond, een historische achtergrond. Uh, dus ik wist er heel veel van, en, maar ik kwam in die kerk... en ik werd door bijvoorbeeld een mevrouw aangesproken met... Harry, jij bent toch Harry? Ik zei, nee, ik ben Roy. <laughs> Weet je, 40 jaar geleden. Ja, ja, ja dat is maf ja. natuurlijk, ja. hè? Dat is heel bijzonder. Ja. En, uh, Want jullie waren altijd samen. Wij nu, waren nu. altijd met z'n tweeën. En jullie scheelden ook maar anderhalf, En jaar. Was, precies, hè, dus het was Harry en Roy. En, uh, nou, dus ik zei, ja, Harry is al 40 jaar geleden overleden. Dat wist en, ze niet? Dat wist ze niet, mm -hmm. En, uh, en voor mij was het een weerzien met mensen... die ik veertig jaar of dertig jaar lang niet gezien had. En ook bijvoorbeeld uh, een, een leerling op de lagere school... die details van mij kende op de lagere school. En misdienaar was en tegen mij zei... dat vond ik fantastisch, ik zat te filmen vanuit de bierstoel. En hij was misdienaar. Ik heb het nooit zo ver kunnen brengen als misdienaar. Maar hij zei tegen mij... Ik heb het gedraaid, ja. zit niet in een film, voor nee. een andere film. Maar uh, hij zegt, ik durf nog steeds niet in die bierstoel te zitten... waar jij nu zit, waar de priester zat. Zo heilig is het voor hem. Die, ja! ja. En, uh, het werd dus geen film over de kerk. Het werd, het werd geen een film, film over jouw broer. Klopt omdat. Zullen we heel even. Ja. Want is een, uh, ja. Ik onderbreek je af en toe. Hè, okay, omdat jij goed. een. een, een, een <laughs> nou, iedereen heeft het in meer gescoord. Om er een beetje structuur in aan ja, te brengen. We gaan even naar een ja. fragment uit de film. Ja. Zit vrij in het begin. Oké. Okay. Ik was twintig. Harry was dood. Toch had ik het gevoel dat hij nooit helemaal weg was. Hij bleef over mijn schouder meekijken. Bij alles wat ik deed vroeg ik zijn goedkeuring. Harry, wat vind je ervan? Vroeg ik dan. Ik weet wat je nu vindt. Ik hoef het niet eens te vragen. Je vindt dat ik een film over jouw kerk moet maken. Ik moet jou, Harry, voor de zoveelste keer in mijn leven teleurstellen. En de prog ook. Dit wordt geen film over de Goede Raadkerk. Dit wordt een film over jou, Harry. En over de invloed die je op de rest van mijn leven heb gehad. Ja, hier vertel je, vertel je dus in een paar zinnen nog even... Hoe ja. het, nou ja, wat de film behelst. Ja. Um, wat voor jongen was Harry, behalve dat hij geniaal was? Hij was uh, volgzaam, gehoorzaam aan mijn ouders... Uh, zat altijd in pak. Hij was bescheiden, ontzettend bescheiden. Hij zei altijd: dat ik goed kan studeren of leren of wat dan ook. Uh, dat is niet mijn verdienste, dat heb ik gekregen. Uh, hij was serieus. Ik maakte grapjes altijd. Uh, hij was heel serieus. Uh, streng naar mijn jongere zusters toe. Uh, en tegenover jou? Uh, ja, tegenover mij niet, moet ik zeggen. Nee. Nee. Hij vond jou grappig? Ja, we hadden, het natuurlijk altijd, we hadden het wel over de zwaardere dingen in het leven. Dus niet uh, simpele dingen. Dat spreek ik vooral later. Dus toen we 16-17 waren, mm -hmm. hadden we het over de, ja, de Delftstoffen, de uitputting van de aarde, je Nama's, dat soort zaken. Dus, uh, we hebben het over de jaren 60, hè? Nou. We hebben het over de jaren 60. Club van Rome was, het rapport van de Club van Rome was net uit. Maar hij maakte zich heel erg veel zorgen over. De toekomst van, ja, laten we maar zeggen, de mensheid op aarde. En ook arm en rijk, dat was een uh, belangrijk uh, gespreksonderwerp. Tussen jullie? Jullie hadden ja. zware gesprekken. Eigenlijk. Ja. Niet over meisjes? Nooit. Nee? Nee, ik kan het me niet. Uh, nee, ik kan het me gewoon niet herinneren. Dat wij ooit over meisjes gesproken en hebben. En jij dan? Ook niet. Ja. Ik was vooral uh, uh, met betrekking tot die dingen in mezelf bezig. Dus ik zag wel leuke meisjes in de klas. We zaten op de ABS. Maar ik was absoluut, uh, uh, hoe noem je dat, verlegen. Ik was een absoluut verlegen jongen naar meisjes toe. Ja. En dat en, heeft lang geduurd. En, en, uh, en hij... inmiddels is dat helemaal opgeknapt hoor. Ja, ja. ja. in <laughs> maar, India was dat uh, afgelopen. <laughs> uh, je zag Harry dus vooral als een serieuze gesprekspartner. Ja, ja, maar hij was ook niet uh, vrolijk, wat ook in de film zit. Hij was vrij uh, pessimistisch uh, bij ons thuis, uh, tegenover mij in gesprekken. Uh, uh, ja, ik heb van die studenten gehoord, of van ex-studenten, uh, heb ik gehoord dat hij juist opgewekt was. Uh, professor Van der Laan die zei wel van uh, het was geen vrolijke jongen. Uh, maar ik denk dat hij twee werelden leefde. Enerzijds dus de wereld uh, thuis. Mm -hmm. Ja, dat was toch somber. Uh... Wat was er somber? Want schets het milieu, is het gezin? Waar nou hij ja, uitkomt. Weet je, mijn vader die was een middenstander... maar die had een groot uh, bollebedrijf, een kwekerijbedrijf. Uh, het was wel een belangrijk bedrijf in de regio, want iedereen kende het. De familiedames is een vrij bekende naam. Familie. Uh, de kwekers. Uh, in uh, Beverwijk. Mm -hmm. uh, mijn vader was er bijna nooit. Die werkte zijn eigen uh, drie keer in de ronde. Uh, uh, mijn moeder moest dus alles doen. Uh, maar het was vooral zo dat wij moesten gehoorzamen. Wat, ja, wat uh, onze ouders zeiden. En uh, Harry had daar geen problemen mee. Maar ik had daar vooral problemen mee. En dat is ook altijd zo gebleven. En in die zin verschilden wij veel. Maar... En nam die het dan voor je op? Ja, ik weet wel dat we uh, met mijn vader een ontzettende ruzie over Vietnam... toen Nixon was afgetreden, kregen we ontzettende heibel. En uh, ja, ik schreeuwde, of ik schreeuwde het meeste, dus ik viel het meeste op. En hij zei dat rustig, wat ik me herinner. Dus hij gaf geen aanstoot om kwaad te worden. En ik dus wel. Dus, uh... Het is, het is een, een heel mooi tijdsdocument uh, geworden. Ja. Nou, dat vertel je nu ook. We hebben het ja. dus over de jaren zestig. Maar ja. je, je hebt uh, mensen opgezocht. Uh, ja. Academici, uh, een oude vriend van hem. Maar je ja. hebt ook gesprekken opgenomen met je zusters en met je ja. moeder. Ja. Um, Tegelijkertijd is het, uh, zit heel veel archiefmateriaal in. Ja, is dat trouwens allemaal echt? Of heb je ook nog uh, nee, prachtige die, uh, trucs uh, toegepakt? <laughs> uh, het archiefmateriaal van uh, die kleine jongetjes die dus in de kerk zitten... dat hebben we op 8 mm gedraaid. Dat is dus in scène gezet. Ja. En die twee jongens die later, dat is de oudere Harry en ik... Uh, op de fiets, uh, uh, in de Muiden fietsen, langs de hoogovers en de Sluizen... Uh, uh, dat zijn ook acteurs. Ja. Uh, dus, uh, maar er zitten ook beelden in die mijn vader gedraaid heeft. Dus de Heilige Communie heeft die gedraaid... En er zit, dacht ik, nog een beeld in. Dus het is een beetje gemixt. Een mix, ja. Het ja, ja. ja. nee, ziet er in elk geval waanzinnig uit. <lacht> ja. Wat wilde je onderzoeken? Want ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen uh, naar de radio luisteren... en je, ja, wat, wat zou ik nou geïnteresseerd zijn in, in die broer van, van Roy Dames... die 40 jaar nou, geleden uh, dat, is gestorven. Dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, maar omdat wij het altijd hadden over arm en rijk, maar ook over het geloof. Hij was ontzettend gelovig. Dat is een van die vraagstukken die ik had. Omdat ik me afvroeg of hij tot het einde toe gelovig was. Terwijl hij zo... Want hij was niet hij was een, een, een beetje wetenschapper. Een wetenschapper. Ja, hij, een, hij, hij zou echt een groot man ja, zijn geworden. Ze hem Een sterrenkundige. Ja, Pierre Puts noemde hem megabeta Megabeta was, was Harry. Een en, studiegenoot, hè? He, ja, die is wiskundige geworden. En uh, was een goede vriend van hem ook. En, eh... Uh, uh, sorry, wat vroeg je? Um, wat je nou precies wilde onderzoeken. Ja, oké, okay, ja. Wat ik door middel van die kerk... Uh, dan ga ik grote woorden zeggen. Maar goed, uh, iedereen mag denken Graag. wat hij ervan wil. Kom jij maar met wat, grote uh, woorden. Uh, wat... Uh, uh, naar aanleiding van, die kerk, uh, van de kerk uh, en van Harry uh, ben ik eigenlijk mijn hele leven op zoek geweest naar uh, de vraag waar uh, misschien heel veel mensen mee zitten. Waarom leef ik? Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van mijn leven? Nou, dat ben ik, uh, ben ik mijn, mijn hele leven al mee. Vandaar dat ik die tropische landbouw, want dan heeft het nog zin. Nou, uiteindelijk uh, die filmerij. En uh, daar, daar gaat in essentie die film over. En tegelijkertijd ben ik ook door de dood van Harry... ben ik op zoek naar uh, de dood. Is er een, natuurlijk een belachelijke vraag alleen al als je hem stelt... is er een hiernamaals? Hoe zit dat in elkaar daarna? Mm -hmm. Nou, en... Dat zit ook een beetje in mijn werk. Hè. Ik heb die bijna doodervaring gehad. Daarna kon ik uh, een, een soort geschenk uit de hemel... een paar maanden in een hospice zitten... en mensen die echt sterven, doodgaan. Want ik dacht, daardoor kom ik misschien dichterbij... Het is natuurlijk een belachelijke, uh, belachelijke uh, gedachte... maar misschien kom ik dichterbij de dood op de een of andere manier. Dat heb je gefilmd. Je hebt een tijdje in een hospice ja, gefilmd. Ja, ik heb een tijdje in een hospice gezeten. Mensen die aan het sterven waren, ja, ja, gefilmd, een ja, documentaire. Ja. ja. Wat ik je even tussendoor wil vragen, heb je daar eigenlijk iets aan overgehouden? Het feit dat je zo lang in coma ja, hebt gelegen. Ja, ja. ik, heb, de... uh, ik ben tien maanden bezig. Ik heb soms. Uh, ik heb drie scheurtjes in mijn schedel. Hier is de grootste. Als ik moe ben, heb ik hier altijd hoofdpijn. Hier. Mm -hmm. Je wijst nu aan de linkerkant van uh, uh, De jouw. Linker, uh, linkerbovenkant. Uh, ik ruik niks meer. Mijn reuk ben ik kwijt. En ik. Uh, en ik, uh, in het begin, als ik moe ben, dan, gaat mijn smaak, uh, dan krijg ik een heel rare smaak in mijn mond. Uh -huh. ja. En ik traan bij tijd en wijle, na het ongeluk, of de eerste jaren na het ongeluk, echt waanzinnig. Een soort zoutzuurachtig, wat uit je ogen komt, waardoor je bijna niet je ogen kan dichtdoen. Wat lastig is als je aan het filmen bent, dat is, zo. Dat is heel erg lastig. En uh, wat hadden we nog meer? Uh, ja, moe. Gewoon geestelijk moe. Gewoon uh, geestelijk moe. Hm. Weet je, natuurlijk uh, draag ik daar ook zelf aan bij met die films die ik maak. Maar, uh, gewoon ja, want, want, want laten we het daar eens over hebben, ja. de, de, de, het thema tot nu toe. Ja. Dus uh, de zwervers, de junks, uh, ja. sekspolitie, we zien het laatste <laughs> ja. project. Ja. Um, op een gegeven moment concludeer je jezelf in de film. Want je, je onderzoekt Harry, van wie was hij nu eigenlijk? Ja. Hoe gelovig was hij? Uh, hoe groot zou die zijn geworden? Maar je onderzoekt ook jezelf. Ja. En ja. Uh, dan kom je op een gegeven moment met een verklaring van... ja ik, ik heb altijd gezegd van ja, die zelfkant, dat is belangrijk. Ik wil ze een gezicht geven. Maar eigenlijk is het alleen maar een adrenaline stoot geweest. Ja. Keer op keer op keer. Ja, ja. En steeds maar eigenlijk zelf op zoek naar tot hoe ver kan ik gaan. Ja, absoluut. Ja, dat, uh, dat heb ik heel erg in me. En uh, ja, dat had ik vroeger in me. Ik wilde als kind, het klinkt heel raar, uh, oorlogscameraan worden. Dat weet ik nog, weet je. En, uh, maar dat was al toen Harry nog leefde ik, dan. Ja, hm. klopt. Dus dat, dat heeft was... met Harry eigenlijk niks te maken. Nee, nee. En op mijn zestiende zat ik al op een schip. Dus moet je nagaan, ze zaten op de ABS En ik was zestien jaar en ik zat op een uh, kusvaarder... tussen uh, mannen die dronken. En uh, er was een 2 aan boord bij het eerste schip. Dus op een gegeven moment uh, als zestienjarige. Dus dat trok me op de een of andere manier... En, uh, ja, en dat is het blijven doen. Het, het is net zoals uh, uh, nog steeds hoor. Uh, weet je, nou Eva met die appel. Dat is mm. van die foute appel. <laughs> dat gevoel. Ja. Van, uh, Doe mij maar een hapje. Ja. Ik onderbreek ja. je even, want er is verkeersinformatie. Okay. Het einde van de avondspits is dan toch bereikt. We hadden nog wat file staan op de A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag... vanwege een ongeluk bij Delft. Nou, alle rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog twee kilometer file bij de Afrit Berkelen Rode Reis. Ook het verkeer op de A20 had daar last van. Maar ook daar zijn alle rijstroken nu weer vrij. NTR. Speciaal voor iedereen. Roy Dames is de gast, hij is documentairemaker en maakte een, film, een nieuwe film aanstaande woensdag te zien op de televisie. Die heet Mijn Geniale Broer Harry. En het gaat over Harry, uh, broer van Roy die uh, bijna 40 jaar geleden stierf. Uh, Harry was toen 22. En uh, waar stierf hij aan? Want dat heb je nog helemaal niet verteld. Nou, een hersentumor. Uh, nou, 40 jaar geleden was dat vreselijk. En nu ook hoor. Ik bedoel, uh, maar ja, hij heeft, echt, hij heeft echt de laatste twee maanden, drie maanden kan ik wel zeggen... ontzettend geleden. Dat wil je niet weten. En uh, ja, dat heb ik natuurlijk allemaal gezien. En jij wist dat niet, hè? Dat hij nee, het tot, het, maar... uh, tot het laatste moment wist ik het niet. Maar tijdens de opname heeft mijn zusje verteld... dat toen Harry weggevoerd werd uh, vanuit ons huis omdat mijn moeder de verpleging niet meer aankon na het ziekenhuis... voor de laatste zes weken. Ik weet dat ik bij de trap stond... en ik zag Harry zo op de brancard naar beneden komen... en door de deur gaan. En op dat moment scheen mijn vader het gezegd te hebben... tegen mijn moeder en mijn twee zusjes. Uh, ik weet niet of ik erbij ben geweest... maar in elk geval werkelijk tot het laatste moment... Uh, uh, uh, geloofde ik gewoon niet, dat kwam niet in mijn brein voor in mijn beleving dat Harry wel eens dood kon gaan. Dat kon gewoon niet. Harry zou altijd overleven. Dat kon gewoon niet. En, en toen we... zag je hem in het ziekenhuis? Nou, toen ik zat in de kerk uh, op dat moment. Het was zeven uh, uur en uh, mijn tante ging naar voren en die zei: Wil Roy. Roy Dames, uh, uh, meteen naar het ziekenhuis met me gaan. Dus ik ben uh, met haar naar het ziekenhuis gegaan. Nou, daar zag ik hem en hij was helemaal wit. En mijn vader uh, en mijn moeder, uh, die, zaten, uh, die zaten erbij. En ik schreeuwde, ze hebben hem wit geschilderd. <laughs> ze hebben hem wit geschilderd. Ja, weet je, ze hebben hem wit geschilderd. Uh, wat is er aan de hand? En, uh, nou ja, toen... Zijn, mijn moeder, dat herinner ik me ook nog van, uh, zuster, hij is een beetje overspannen of uh, de weg kwijt of hij weet het allemaal niet meer, uh, hij moet naar een kamertje toe. Nou ja, dat was het en uh, ja, dat was uh, voor mij een, uh, ja, een uh, iets wat gewoon niet kon gebeuren. En je moet je voorstellen, ik ben twee dagen voor zijn dood bij hem geweest. En die jongen had ontzettend veel pijn. En mijn tante was erbij. Er werd niet over dood gesproken, er werd niet over kanker gesproken. Je moet het ook in die tijd zien, hè, denk ik. Het in die woord tijd kanker moet je dat ook zien. niet uitgesproken. Nee, nee, er was geen pijnstillers. Maar die wist wel dat hij dood zou gaan. Ja, achteraf gezien, kanker. Harry wist het. Want die professor die heeft er met Harry over gepraat. weet en, jij nu, omdat je die professor weet, hebt Ja, Dat weet ik nu. Uh, en hij heeft er uh, uh, nog met de studenten over gepraat, maar vooral met de professor. Maar voordat Harry echt ziek werd, zes maanden daarvoor, liepen we in de duinen met z'n tweeën. En toen zei hij tegen mij, out of the blue, dus we hadden het over koetjes en kalfjes, mm -hmm. bij wijze van spreken, zei: hij, Roy, ik ben heel erg ziek. Zo. Uh, hè? Uit het niets? En toen? Uit het niets. Ja, ik zei: Ja, je bent. Uh, weet je, overspannen, je hebt te hard gewerkt. Hij zag heel wit, dat zei Pierre nog tegen me, uh, de laatste jaar. Maar hij werkte zo hard. En uh, dus ik zei, ah, je bent gewoon overspannen. Je hebt te hard gewerkt en het valt allemaal wel mee. Toen is hij toch onderzocht bij de dokter, of uh, in het ziekenhuis. Mm -hmm. En uh, ik zat in het leger ondertussen. Toen belde mijn moeder me op en die zei, kom maar naar huis... want met Harry gaat het niet goed. En dus ik ben naar huis gegaan en uh, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en ik was alleen uh, met Harry, met haar. Wij zouden natuurlijk haar. En uh, toen zei hij zo uh, tegen mij: uh, uh, uh, ik geef alles over aan God. Letterlijk. Hè? Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik tranen weet je, slikken en tranen in mijn ogen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En je, zei nou ja, niks. je zei niks. In eerste instantie niet, maar ik weet het gewoon niet meer. Maar ik denk dat ik wel gezegd heb, van dat valt wel mee. En uh, uh, uh, je bent overspannen, of niet overspannen. Ja. Je bent gewoon overwerkt, je hebt hard gewerkt. Het meest ontroerende aan een film vind ik nog wel dat het je is gelukt... om iemand die al 40 jaar niet meer onder ons is... Ja. weer helemaal aanwezig te laten zijn. Ja, ja. En je begint nu ook te stralen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, want, maar het is ook zo vreemd dat ook de mensen die je hebt opgezocht... Ja. dat die nog zo aanwezig is. Nou, bij jouw ja. familie is dat nou, begrijpelijk, maar bij <coughs> ja, een professor nee, uh, of een ik oude... Zal je zeggen, hè, ik zal je zeggen, het was heel bijzonder. Ik heb contact met ze gezocht, hè, met mm -hmm. die professor Pierre Imke uit Amerika... Uh, uh, ik die zijn heb... promotieonderzoek uiteindelijk Ja, heeft... ja, ja. ja. Uh, het eerste wat ze... Ze schreven me terug en ze zeiden... Allemaal, het is het... 40 jaar na de dato, het is het meest tragische... Wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Moet je nagaan, hè? Omdat en... hij zo veelbelovend was. Ja, niet alleen. Uh, omdat hij zo studeerde... Zo hard, uh, werkte. hard werkte. En... Uh, <laughs> waar ik ook op moest lachen... De humor waren Berta-grapjes, Berta-grapjes. Dus je doet een. Uh, Pierre legde dat uit, Het zou ik verfilmen, maar het is niet doorgaan, het is niet van gekomen. Een natuurkundige grap. En toen was er iets mee. En dan moesten ze zo lachen, Dus ik vroeg aan: uh, had Harry humor of lacht hij? Ja, om Berta-grapjes, Berta-humor. <laughs> ah, fantastisch vind ik dat. En. Uh... Je ja, ouders. Ja. Um, uh, je moeder. Nou, Is haar vergaan sinds dit? Nou, je moet je ontzettend grote drama wat er in dat nou, gezin plaats. Mijn moeder heeft er sinds Harry ziek werd niet over gepraat. Dus je kan je voorstellen hoe het bij ons thuis was. Dat was een sombere sfeer. Als wij naar het ziekenhuis waren geweest, was het altijd heel spannend om te zeggen de mensen die thuis bleven hoe het was met hem. Maar het was een hele sombere sfeer. Het was net, voor mij was het de verkeerde film. Dat zei ik een keer tegen mijn vader toen we de laatste dagen naar het ziekenhuis gingen. Uh, mijn moeder heeft er dus nooit over gepraat tot nu toe. Dus, o, op jouw initiatief neem ik aan, want jij ging haar ja, filmen ook. Maar uh, ik moet je zeggen, ik heb het niet tegen mijn moeder gezegd. Wat heb je niet erg. gezegd? Nou, uh, wat ik nu zeg. Ik heb niet gezegd, mam, ik ga nu filmen voor die film. Maar je hebt haar wel gefilmd. Ik heb haar wel gefilmd. En ze zag die camera, neem ik aan. Ja, dus ze zei, wat moet je met die camera? Ja, mam, uh, ik zet even die camera neer. Ja, maar wacht even, jouw moeder weet niet dat zij woensdagavond op tv te zien is? Ik denk dat ze het wel weet. Maar ja. dat weet je niet zeker? nee. We gaan leuk. luisteren naar een fragment waarin jij in gesprek bent met je moeder... Ja. Uh. Nou, iedereen moet woenschaaf maar gaan kijken, want het is ook een, een, een, een waanzinnig shot. De, de ja. camera staat ietsje lager. Jullie zitten ja. samen aan de tafel in zo'n echt ouderlijk huis. Ja. Ja. Iedereen herkent het. Ja. Uh, <laughs> en je moeder, jullie hebben het over het ruimen van het graf. Want het is immers 40 jaar geleden. En ja. moet dat graf daar nog wel blijven of moet het geruimd worden? Ja. En dan reageert jouw moeder als volgt. Mijn vader moeder en moeder zijn al jaren dag geschut. Een uh, ik normaal. Uh -huh. En die lag uh, weer op een andere Ja, nou, ik vind het niks. Gewoon een harry geschud. Nou, bedenken. waarom niet? Die, die zit, er is niks meer van over, Roy. Nee, dat weet ik. Nee. Uh, nou ja, als jij er tegenop ziet, dan gedachte. heb ik je toch gezegd. Al als gedachte. jij er moeite mee hebt, dan wil ik dat ja. niet. Dan wil ik dat niet. Dan zeg ik gewoon, laat, maar je krijgt wel je grafrecht. Ja, nee, dat weet ik. Weet ik, en dat vind ik zonde geld. Ja. Eerlijk waar. En ik vind, je moet wel uh, je verstand gebruiken. Die mensen leggen daar al 40 jaar. Ja. Het Naar, is. haar. 38, ja. hè? Nou ja, laat. Uh, uh, nee. Nee, 39 30 jaar. 30 jaar. 39 Jezus. jaar. Ja, 39 jaar leg ik daar. Ja, het is haast 40 jaar, Roy. Ja, zo moet je rekenen. Ja. En dan moet je horen, hè, papa, hoe lang ligt hij er? Dus? 26 jaar is papa al dood. Ik bedoel, ik zie dat niet. Ik ben heus. De, Schudden, die handel, weg ermee. Er leggen een zootje benen ze is, is ja, er al niet meer. Seks, nee, Dat is een die... Uh, nou ja, die dan zijn, dan zijn dan. ook verhaal, Kom op, ja, dit, dan oh, die rotzooi. Zo liggen er nog wel. Nou dan. ja, kom, laten die liggen nou, dan. En, en dan nou, nee, het duurt ja. heel lang. Ja. Je moet toch wel je verstand gebruiken, vind ik. Want ja. de, eerder is komt de rekening. Uh, uh, en dan moet je betalen voor een zootje benen. Ja. Dat is typisch mijn moeder. Is dit typisch in moeder? Ja, Weet je dat ik hem terug heb gespoeld? Ik dacht, wat is hier aan de hand? Wie ja, is deze vrouw? Nou, dat is mijn moeder. Ja, ik moet zeggen, ik ben er altijd nog wel gek op. Absoluut. Je bent ook heel lief voor de eentje. Ja, nou, je nou, lacht, je lacht. Ja, ik, maar uh, het uh, is uh, natuurlijk verschrikkelijk. wat. Ja, dat... ik wil absoluut niet dat het geschud wordt. Al, al ligt er één been. En um, mijn oudste zus ook niet. Uh, maar ja, mijn moeder is op het geld. Uh, uh, ja, en die is in de crisis, voor de crisis geboren. Dus elke cent is er eentje. En dat haal je er denk ik gewoon niet uit. Maar even, want je zegt, dat is typisch mijn moeder. Uh, uh, ze heeft niet meer met jou gesproken over de dood van Harry. Tot nu. Tot nu. Nee, uh, uh, nee, vrijwel maar niet. Maar je bent wel samen met haar naar het graf gegaan. Heel je vaak. Je altijd onderhouden. Heel vaak. Het nu lijkt alsof... Ja. Maar... Nee, uh, nou, dan gaan we naar het graf. Uh, de bloemetjes worden gerangschikt en schoongemaakt. En we gaan weer weg. That's it. En, uh, uh, ja, en als ik zeg, ja, man, uh, uh, Harry, daar denk ik wel eens aan. Ja, Roy, uh, dat weet ik. Maar ja, uh, uh, uh, ik kan daar niet over praten. Hm. Ja, en dat snap ik en dat uh, waardeer ik. Of ja, dat, dat waarderen, uh, dat is haar manier. En dat heb je maar te accepteren. Uh, van de andere kant is het natuurlijk ook wel heel moeilijk. Maar het zij zo, ik snap het wel. Zij, zij heeft gewoon niet de kracht om daarover te praten van het begin af aan. Ze kan het gewoon niet. Ja, jouw zus Viola, die we spraken, die zegt... zij heeft alles kapot gemaakt door er altijd maar over te zwijgen. Ja, euh, euh, zo euh, ervaart Vial dat en daar zit ook wel wat in. Maar ja, weet je, euh, zo heb ik ook gedacht wat Fiol dacht. Maar van de andere kant denk ik ook van... Ze is zo, ze, ze kan het niet veranderen en ze weet... Niet natuurlijk, ze beseft misschien niet wat ze daarmee voor Vial en ons heeft gedaan. Wat, mm. de, wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Uh, weet je, dus uh, het is nu uh, lang geleden, ik ben bijna 60, dus ik bekijk het iets... Genuanceerder en... ja, ze kan het gewoon niet. Hm. Weet je, ik had er afgelopen... Uh, want ik vind het heel... Uh, weet je, als jij zegt, wat is het van deze film? Dit is het allermoeilijkste. Dit was gewoon het moeilijkste. Mijn zusjes... een gesprek met je moeder. Ja. ja en en uh, weet zij nu dat die film... Ja, nou, ik zal je gemaakt. vertellen. De pers komt uit. Ze wist, ze voelde het al. Want op een gegeven moment zei ik, mam... Uh, Harry zit in de film van de kerk. Dus... Ik leidde het al in. Dus ze voelden het al aan het theewater min of meer. Mm -hmm. Dat het zo was. En uh, toen heb ik... Uh, maar het zou in de pers komen. <laughs> en ik wil ja. niet... Het, hè, dat het komt in de pers en ze weten niks vanaf. Dus ik heb er uh, twee weken geleden opgebeld. Ik zei, mam, het komt straks in de pers het gaat heten, mijn geniale broer Harry, en uh, ja, uh, schrikt u niet? En nee, maar ik ga niet naar de première, en ik wil het niet lezen ook. En uh, ik zei, nee man, dat is goed, dat begrijp ik ook. En, uh, nou, en uh, ik had, twee weken geleden ben ik bij mijn moeder uh, niet op bezoek geweest... En ik maakte me zorgen. Wacht even, twee weken geleden ben je niet bij je moeder op bezoek. Ja, dus. klopt. En de laatste keer wat ik, dat ik gesproken heb is twee weken geleden. Ja. Maar diezelfde dag ja. ben ik bij op bezoek Dat ja, ja. was trouwens ook op een maandag. Ja. Dus twee weken. Maar uh, ik kreeg een uh, briefje van haar. Ik maakte me echt zorgen. Ik dacht, oh my god. Want heel Beverwijk weet het. Dus de buurman uh, die, die uh, stootte eraan. En dus ik dacht, oh god... Moeder is 87, dus ik maakte me zorgen. Mm -hmm. En uh, ik kreeg zaterdag een brief met twee krantenberichtjes van lokale bladen. En een briefje erbij van Lieve Roy: Ik ben heel trots op je dat je die film hebt gemaakt. En hier twee krantenberichtjes. Nou, dus een uh, last ging mm -hmm. van mijn schouder. En toen heb ik erop gebeld. En toen begon ze te huilen. Oh. En gewoon van Roy: Ik kan het gewoon niet. En ja, weet je. Wat, Wat kan moet je dan? ze niet? Erover ze te kan, uit, kan er, er niet in de film zien. Eh, beide niet. Hm. Ze kan, je moet je voorstellen: ik heb bijna alles nu van Harry in mijn eigen huis. Hm. Eh? Ik, kan er, ik, kan, ik ben er tegenoverstel. ik kan er geen afstand van doen. Ja. Eh? Uh, maar zij, alles van Harry is er niet. Er is geloof ik zelfs niet één foto. Ze kan het gewoon niet zien. Hm. Ja, en dat is een manier van verwerken. Ze zegt het ook in de film. De... En, en jouw zus zegt ook, wat Roy doet en wat ik ook doe... is juist een reactie op dat zwijgen van onze moeder. Uh, wij hebben gezien hoe, hoe daarmee alles kapot werd gemaakt. Ja. Harry is juist de confrontatie aangegaan. Die doet dat in zijn film. Nee, rooi natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik, ik Die doet dat in zijn films. Ja, maar te, ja, uh, confronteren. Maar het is niet zo dat ik dat zomaar even doe. Hm. Weet je, ik uh, lig er nachten wakker van. Hoe, hoe zal mijn moeder uh, reageren? Ik vond het heel moeilijk om het tegen mijn zussen te zeggen. Van, ik ga die film maken. Weet je, nou, langzaam heb ik dat gezegd. Ik was bang dat ze niet meededen of dat ik alleen zou staan in die film. Je moest die film echt maken. Ja. Ik moest die film maken, weet je, dat is, maar dat voel je wel als je die film uh, gezien hebt. Mm -hmm. Het is ook een soort eerbetoon aan hem, gewoon, weet je. Omdat ik ontzettend niet, weet je, natuurlijk keek ik tegen Bob. Ik vond het fantastisch wat hij deed. Ik ben mijn zes minnetjes. Ik had er geen minderwaardigheidscomplex van, absoluut niet. Maar ik vond gewoon fantastisch wat hij deed. Hij was en... jouw held. Ja, klopt. Hij was mijn... Held. Hij had alles, en ik ben het natuurlijk gaan idealiseren in de loop van de tijd... maar hij had alles wat de mens zou moeten hebben en wat ik ook niet had. Waarom was die vraag over het hierna zo belangrijk? Kijk, ik, ik, ik stel mij voor, twee jongens uit de jaren zestig, dat zal ik je... zwaar katholiek opgevoed. Ja, nou, dat, dat zal ik je vertellen. Harry die kon al, ik denk, zes weken voor zijn dood niet meer communiceren, niet meer praten. Maar hij was er wel. Weet je, zijn verstand deed het nog wel. Mm -hmm. Maar hij communiceerde dus niet. En, uh, nou, dat heb ik dus meegemaakt. En ik heb gezien hoe de jongen leed, gewoon fysiek. Maar hij kon ook met niemand praten over wat gaat komen. Dus zijn angst, weet je, wat ik mm -hmm. later in films gedraaid heb. Uh, wat gebeurt er als ik dood ben? Dus, uh, het was een wetenschapper, dus ik, ik wilde gewoon vragen aan de mensen die hem meegemaakt hebben, van wat denken jullie, zou hij tot het einde toe geloofd hebben in een god, in een hiernamaals Nou ja, de professor zegt, die heeft zijn vraagtekens erbij, terwijl de anderen zeggen, er zit een grote kans in, dat hij dat heeft gedaan. Nou, dat heeft mij gesterkt, dat hij niet alleen is geweest in zijn lijden. En, en, Je hoopte dus heel erg dat mensen dat zouden zijn Dat zeggen. is het juiste woord. Hm. Uh, ik hoop het, en ik hoop zelf natuurlijk ook dat er een je naam als is, of dat er een hemel is. Want mijn moeder zegt hemel: koffie staat klaar. Ik zou het fantastisch vinden. Ja, uh, weet je, maar ja. Wat geloof jij eigenlijk nu nou, op dit moment? Ik, uh, ik, weet, <laughs> ik moet je zeggen, ik ben. Uh, ik voel me heel thuis in de ritus van de katholieke, of, uh, de katholieke kerk. Vind ik allemaal heel mooi. Ik hoop het. Ik kan er niks anders van brouwen. Ik hoop het gewoon heel erg. Want het lijkt me heel vervelend als die oneindigheid komt met niks. De, voor, uh, hetzelfde als uh, voordat je geboren werd. Dat er helemaal... Nul is. Ik hoop gewoon dat er iets is. En wat? Ik weet het gewoon niet. En, uh, ik hoeft het ook eigenlijk niet te vragen, want de film eindigt ook. Hè, met ja, jou, ik, ik wou dat ik Met jouw het... fantasie ja, dat hij uh, astronauten pakt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, en uh, dan hoop ik hem uh, te ontmoeten. Uh, maar uh, ja, uh, ik weet het gewoon niet. Uh, maar uh, ik ben, als je zegt, wat ben je? Ja, ik, ik ben uh, katholiek, daar voel ik me thuis. En uh, dat vind ik boeiend. Weet je, ik heb uh, zes weken in een, of een paar maanden in de klooster gezeten voor stage. Stond ik voor een kruis, een Christus kruisen En, dan, en uh, uh, zei ik, echt waar, dan zei ik nou... Uh, uh, uh, Jezus, als u nu bloedt, dan, uh, nou, dan bestaat God. Nou, hij bloedde natuurlijk niet. Het was een lange gang met een heel groot kruis met Christus eraan, met bloed. En op de achtergrond hoorde ik de monnikengezang van de mis. Dus ik dacht, nou, dit is de juiste omgeving om... Te laten zien uh, dat Jezus echt leeft. Nou ja, je weet wat er gebeurde. Uh, heeft, deze, heeft deze film <laughs> jou ja, op de een of andere manier. eigenlijk, eigenlijk uh, troost geboden? Of, of is het. Want um, nou, ik. ik... Of heeft dat je nog meer met de neus op de feiten gedrukt? Het was zo'n bijzonder iemand en ja, hij, uh, hij is er niet meer. Want die ja, uitwerking. Nou, kijk, uh, me, heeft het ook? Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar mensen zeggen nou, dan kan je het afmaken, afsluiten. Nou, dat is voor mij in elk geval onzin. Hij blijft, ik blijf altijd aan hem denken, dus de, de, de, voor mij is dat niet zo. Uh, het heeft mij uh, in een bepaalde zin... toen je het net had over hiernamaals, dat Harry geloofde tot het einde... nou, dat vond ik wel prettig dat hij dat zei. En, eh, uh, ja... Dat zijn mijn hersenen, die uh, weet je. Dit, dit heb ik dus heel veel. Hè? Want je zegt, een, een, een, wat zijn de gevolgen van die klap op je hoofd? Dit soort dit, dingen. Ja, precies, want Korte daar zat ik eigenlijk na te vissen. Ja. Korte termijn, daar heb uh, heel wat, wat los ik heel veel last van. Wat, wat ik je vroeg is, wat, wat voor uh, of het je troost biedt... of dat het je ook heel erg met je neus op de feiten Beide. drukt? Beide. Ik vind het belangrijk uh, dat hij naar een groter publiek gekend wordt... De meest bescheiden wetenschapper. Uh, ontzettend bescheiden jongen. Uh, dus ik, ik, ik vind dat zijn denkbeelden naar. Uh, weet je de mogelijkheid die ik nu heb om dat als filmmaker te laten zien. Nou, dat biedt me wel. Dat vind ik fantastisch. Weet je. Ik heb geen... Dat het kan, dat je hem tot leven hebt Ja, En dat, en dat het... hij de gewante even ja, heel erg is. Ja, en ik, eh, wat, wat, ja. wat vond je moeilijk uit al die gesprekken met al die verschillende mensen die je hebt gevoerd? En dan natuurlijk ook het in beeld brengen. Ja. Wat waren de aspecten die, die je eigenlijk lastig vond om over hem te horen? Of? van hem onder nou, ogen te zien. Nou ja, uh, lastig uh, na het gesprek met die pastoor natuurlijk... Uh, waar ik mijn eigen ervaringen vertelde. Ik was bang dat hij... Dat klinkt ook heel maf. Ik had een beeld dat hij de grootste sterrenkundige van de hele wereld was. Dus ik was bang toen uh, dat het tegenviel. Dat, dat, dat hij toch niet zo uh, heel ja, erg uh, precies, geniaal was. Precies, dat het uh, toch wel iets... Maar dat viel mee. Uh, dus uh, dat viel erg mee. En de pastoor zegt, de mooiste bloemen... Ja. God haalt de mooiste bloemen als eerste. Ja, ik, ik begreep het niet op het moment dat hij dat zag. Dat hij dat zei, nee. of ik was er niet helemaal bij, of wat dan ook. Uh, de kutter zei tegen mij, ik zei shit, ja, dat is wel een hele goeie. Uh, of dat is wel een hele bijzondere dat hij dat zei. Ja, dat is heel raar. Maar wat betekent dat voor jou om te horen... dat jouw broer een zoveel mooiere bloem was? Ja, dat, dat herinner ik me tijdens de mis van de begrafenis. Tijdens de dienst. Het staat als, als, als gegrift in mijn oren. Dat hij dat zei. Hij zei, de mooiste bloemen gaan eerst. Ah, ik had niet zoiets van, ik ben minder mooi, dus ik kan nog even leven. Dat had ik niet, maar. Uh, ja, ik, ik herinner me wel dat het. Uh, dat ik er. Uh, ja, dat het binnenkwam. En hij stond ook te huilen op het altaar, die priester. Hmm. Die tol. Dat herinner ik me ook. Dat vroeg ik ook. Hij zei ja. Hij zwakt het een beetje af van. Ik herinner het me niet meer. En dat gebeurt wel vaak. Maar hij stond werkelijk uh, met tranen in zijn ogen. En. Uh, ja, ik. Kijk, Harry was altijd in alle opzichten, beter als ik. Intellectueel, weet je, de hele range. Uh, maar... Ook voor jouw vader, hè? Ja, Vertelde mijn vader, vader was het zo absolute held. Dus mijn vader, want... Maar dat is toch, uh, dat lijkt mij behoorlijk ingewikkeld... dat zowel je vader als de pastoor... Ja. jouw vader zal het niet letterlijk zo gezegd hebben... maar de mooiste bloemen gaan als eerst. Daar sta je dan. Nou... Daar heb je ook gelijk in. Hoekruid vergaat niet. Nee, daar heb je ook gelijk in. Ik heb me, dat zit ook in de film, mijn hele leven een outsider gevoeld. Hè? Iemand van de buitenkant. Misschien komt het uit die tijd. Op de lagere school had ik dat al. Of op de middelbare school, op de HBS had ik dat gevoel al in me. En dat is zo doorgegaan. Nou, het enige wat ik daar tegenover kan stellen is dat ik dingen wil. Ik wil films maken, ik wil dat. En dat had ik als kind al, ik wil gewoon bepaalde dingen. Nou, dat is gewoon mijn redding geweest, want had ik dat niet gehad... dan had ik waarschijnlijk al lang in de goot gelegen... met een fles drank ernaast of ja, zoiets. Dat is ook wat jouw zus zegt. Ja. Als hij die film niet had gehad, dan was hij er waarschijnlijk niet meer geweest. Ja, dat denk ik ook. En zij zegt, en dit is zijn levensfilm. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, 100%. Dit is een ik vond het een, een heel film. erg indrukwekkend uh, document. En het is okay. zeker ook interessant voor al die mensen... die geen Harry in hun uh, familie <laughs> ja, hebben. <laughs> ja. okay. Dankjewel, Roy. Uh, beschrijf even uh, de tegel. Dan oh. meld ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Twee dingen, zoals u gewend bent. Uh, de laatste aflevering van CEO's in crisistijd. Te... Bij twee dingen. Margreet Reintjes spreekt vanavond met Karin Sluis... Van het ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer. Een bureau dat prestigieuze projecten als de Noord-Zuidlijn en de kunstmatige eilijnen, eilanden bij Kazachstan heeft uitgevoerd. Binnenkort beginnen ze aan de afsluitdijk. Dat is een hele grote CEO. Nou, en uh, Roy heeft natuurlijk um, zijn uh, tegelvrijheid even op een briefje heb ik bedacht, geschreven. Samen want met het korte geheugen. Oh, samen met je vrienden. Ja, want ik kon. Uh, uh, Houdt het leven een keer op. Dat is eigenlijk ook uh, de vraag. Uh, Houdt het leven een keer op of gaan we door in de hemel? Houdt het leven een keer op of gaan we, of we door, gaan we door ja. in de hemel? Ja, ik vond hier in plaats van de hemel zo afgezaten. Dus ik dacht hemel is veel hemel, leuker. ja. Nou, ja. jij weet het antwoord, hè, Roy? <laughs> ja, ik weet het Ja, die stoel staat <laughs> klaar. Hele lekkere stoel. Ja, ik hoop het. <laughs> Dankjewel, Roy Dames. woensdagavond, dan is het zover. Te zien op de televisie. Dank, meneer, dames. Dit was aflevering 2368. Mijn geniale broer Harry. Woensdagavond om 11 uur op Nederland 2. Tot nog. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.